Iran zal blijven weigeren Nederlandse diplomaten toegang te geven... tot een Nederlands-Iraanse vrouw die in Teheran gevangen zit. Een bezoek is uitgesloten, zo heeft president Ahmadinejad gezegd... in een interview met Nieuwsuur, de nieuwe actualiteitenrubriek van NOS en NTR... die morgen van start gaat. De vrouw, de 45-jarige Zagra Bagrami, zit sinds eind vorig jaar in Iran vast. Ze wordt beschuldigd van banden met een verzetsbeweging en cocaïnebezit. Bagrami kan daarvoor de doodstraf krijgen... Ahmedinejad zegt de vrouw niet als Nederlandse te beschouwen... omdat ze in Iran is geboren. Ze zal volgens ons juridisch systeem worden berecht, al dus de Iraanse president. Het interview met Ahmedinejad wordt morgenavond in Nieuwsuur uitgezonden. Het Cobra Museum in Amstelveen noemt de dood van schilder Kornijen... een groot verlies voor de Nederlandse en de internationale kunstwereld. Volgens directeur Wijtering was hij een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars... en maakte hij deel uit van een Europese voorhoede... Corneille was met Karel Appel een van de oprichters van Cobra... een groep kunstenaars uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Ze lieten zich onder meer inspireren door kindertekeningen en primitieve kunst. Corneille werd bij het grote publiek ook bekend door zijn commerciële activiteiten. Zo ontwierp hij motieven voor stropdassen en pennen. Volgens het Cobra Museum paste dat bij Corneille. Hij wilde dat iedereen toegang had tot zijn kunst. Guillaume Cornelis Beverloo, zoals Cornijen eigenlijk heette... overleed vandaag in Frankrijk. Hij is 88 jaar geworden. Tennisser Robin Haasen heeft opnieuw een challenger-toernooi gewonnen. In de Italiaanse plaats Como versloeg hij in de finale de Tsjech Minar in twee sets. Het is voor Haasen de derde overwinning op rij in een challenger. De reeks toernooien onder de reguliere ATP-toernooien. De Nederlander, die lang met blessures kampte, keerde onlangs terug in de top 100. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen begint zondag, later neemt de bewolking toe. Er staat een stevige oostenwind en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zee Zandvoort. Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Inspiratieradio.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 Door elkaar, dus dat, uh, dat wordt ook nog wat. Maar met de radio hebben we daar helemaal geen last van. Zij organiseren volle maandsvieringen. Het uh, Haarlemse Heksencafé. Uh, ze hebben een occult shop, uh, Mandragona. Mandragora. Zie je, kijk, dat bedoel ik. En ze geven workshops in gebruik van kruiden en wierook maken. Tevens beheert ze de Haarlemse Mysterieschool. Als medepresentatrice is vanavond Mario van der Linde aanwezig... Mario is een goede bekende op de zender en bij Inspiratieradio maakt zij deel uit van het team. Welkom Alexander en welkom George. Ja, welkom. Dank je wel. Ja en Welkom Mario natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nou, onze gasten George en Alexander heb ik alweer een tijdje geleden voor het eerst ontmoet bij het Haarlemse Heksencafé. Daar organiseerde zij een lezing met Melkor. Dat is een bekende heks die onder andere het boek Heksen Bestaan heeft geschreven. Uh, daar was ook uh, Nimue. Dat is uh, zijn partner aanwezig. Uh, het is eigenlijk hekserij van hobby tot levensweg. Veel later kwam ik ze weer tegen toen de Godin in processie teruggehaald werd naar Amsterdam. Misschien kunnen jullie dat nog herinneren. Ja. En afgelopen donderdag kwam ik ze weer tegen bij een ontmoeting in het Heksencafé, waar een lezing werd gehouden door de astroloog Bastiaan van Wingerden. Ja. Dat ging uh, over Lilith, de eerste vrouw, uh, de eerste vrouw, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn: wat is hekserij, oftewel wat is de oude religie? Wat is de Haarlemse mysterieschool? Wat is de manier van leven als heks? Hoe ben je erin gegroeid en waarom? Wat is er gebeurd in je leven dat spiritualiteit zo'n belangrijke rol inneemt? En wie zijn George en Alexander? En natuurlijk hebben we een mooie uitspraak voorgelezen en uitgezocht door onze gasten van vanavond. Het eerste nummer wat we gaan beluisteren is Georgia Rain van Joshua, nee met Joshua Keddison. My dreams are falling on stony ground. And I start wondering why I'm even around. Can't find the sunshine anywhere. Jessie puts her arms around me and runs her fingers through my hair. Yeah. And Jessie sings soft as the Georgia Breeze. No pain. And Jesse sang warm as a late night summer breeze Humming some far away to go the old yellow trees. And life is everything God meant it to be. Well, Jesse singing soft as the joys rain. Calls me angel and says, let me dry your eyes You mean by now you still don't realize That everything I want is what I got So angel, stop your thinking About all the things you're lying And just say, soft as the Soft as the Georgia rain for me. There's a trailer by the sea. singing me to sleep tonight Jesse's singing me to sleep tonight Jesse's singing Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten George en Alexander. Zij houden zich bezig met de oude religie, zeker de voorchristelijke religie. Wat houdt het precies in? Wat zijn de rituelen, de stromingen enzovoorts? Uh, ja, vertel er eens wat over. Ja, uh, nou ja als eerste zal ik uh, zeggen dat uh, ja, wij ons bezighouden met moderne hekserij. Zo vinden we dat eigenlijk een uh, betere term. Uh, ja, ons, uh, ja we zijn, we zijn, het is op ons pad gekomen eigenlijk toen we elkaar ook uh, ja, eigenlijk leerden kennen. En ja, um, wij zijn in, in de negentiger jaren, hebben wij wat uh, boekjes uit winkels gehaald... waar er dan uh, iets in stond over hekserij en dat vonden we heel spannend. Maar ja, in die tijd was er nog eigenlijk helemaal niks uh, bekend. Als we rond gingen vragen, dan ja, kende niemand het... en vond iedereen het een beetje vreemd als je ermee bezig hield ook uh, als we naar de Nieuwe Tijdswinkels gingen, nou dan ja, stond het schaamrood ons bijna op de wangen als we er wat over wilden zeggen. Want ja, de reactie was vaak uh, een schrikreactie. En uh, ja, we hebben toch uh, de mensen aangeschreven die uh, de boeken hadden uitgegeven. En uh, ja, daar kregen we eigenlijk heel leuk contact mee. En uh, ja, toen bleek het allemaal uh, wel mee te vallen met... Uh, ja, het, het, het, het spannende eigenlijk. En bleek het eigenlijk heel leuk en leerzaam te zijn. Ja. Ja. En dat zonder je zegt net moderne hekserij, een boek van Claudia van der Sluis. Is dat ook een beetje geïnspireerd op jullie, op jullie zijn, op wat jullie doen? Um, nee, wij, uh, wij houden ons meer bezig met de, met de wicca. En eigenlijk ja uh, de wicca leer die uh, hebben wij eigenlijk via uh, een uh, ja, echt een stroming uh, uh, ja, meegekregen. Oké. Okay. Maar wat we eigenlijk proberen is zeg maar uh, vanuit een eigen uh, eigentijdse benadering uh, zonder, ja, zonder allerlei dogma's en zo zeg maar uh, een uh, serieuze insteek te vinden in eigenlijk de oude rituelen en die op, uh, op een hele eigentijdse manier te beleven. Ik pak nu even de, tele, de microfoon. microfoon over, want jullie zei, ze, zeggen WIKA, maar wat is WIKA? Wat ja. is het verschil tussen hekserij en wicca? Uh, nou, wicca staat eigenlijk uh, voor een traditionele leer. En hekserij, uh, dat staat eigenlijk voor uh, iets wat, uh, ja, wat, wat, wat je best wel makkelijk zou kunnen, kunnen doen eigenlijk. Dus dat, dat is een uh, veel vrijere vorm, uh, als het ware. Dus uh, kleine uh, magische spreuken, kleine... Uh, ja, zaken als uh, daar, daar, nou, traditie, daar geloof je in, het, het vieren van feesten. Ja, dat, dat vinden we uh, soms wat vrijer. Dan dat je zegt van nou, we doen echt de, de wicca leer. Omdat in de wicca leer uh, ja, veel meer uh, ja, wordt gewerkt aan uh, hoe je magie en uh, ja, hoe je uh, zelf erin staat. Je, je hebt het over spreuken. Is dat spreuk uit een boek? Of. Is dat iets wat um, jullie zelf hebben verzonnen en dat wat uitgekomen is? Uh, nou, misschien kan Sjors er even wat over zeggen. Ja, nou, dat kunnen spreuken zijn die je zelf uh, hebt gemaakt, zeg maar. Uh, dat kan geïnspireerd zijn op iets uit een boek, maar het kan ook iets zijn wat, zeg maar, uh, wat gewoon opborrelt, zeg maar. Nu hadden jullie een heel mooi boek, dat hebben jullie mij net laten zien. Dat was 200 jaar oud, hè, geloof ik. Ja. ja, echt een heel oud boek. Uh, ja, dat heeft dus de heksenvervolging, de heksenverbrandingen overleefd. En het, zelfs de boekverbrandingen. boekverbranding. Hoe komen jullie eraan en wat is het voor boek? Ja, we werken het liefst met hele oude boeken, zeg maar. Want uh, hekserij en magie dat is niet iets wat gisteren is uitgevonden. Dat is zo nee. eigenlijk zo oud als de mensheid. Dus als je een beetje kijkt naar de klassieke oudheid, dan zul je zien dat schrijvers als Ovidius zich daar ook al uh, zeg maar onderwerpen aan hebben gewijd en dergelijke. En soms ook hele expliciete informatie geven die je nog steeds kunt gebruiken. Pittig hoor, ik vond het uh, bijzonder dat ik dat boek heb, heb mogen zien. Dat is, uh, ja, ik had eigenlijk verwacht witte handschoentjes, weet ik, wel. ik bouwde, bouwde wij een boegeffect. Maar... <laughs> um, even kijken, um, De Groene Godin, daar organiseren jullie iedere eerste donderdagavond van de maand een heksencafé. Ja, dat klopt en dat uh, is ongeveer sinds een jaar in De Groene Godin. In de tijd daarvoor is het ook nog een jaar in een ander etablissement uh, heeft dat plaatsgevonden. En uiteindelijk zijn we vanwege de lezingen ook uh, naar een wat rustige omgeving uh, toegegaan. En dat was dan de Groene Godin. Ja, leuk. Ik ben daar dus geweest afgelopen donderdag. En het is echt een uh, Harry Potter sfeertje waar je in terecht komt. Ja, ja, ja we zijn heel blij met uh, ja, de locatie. En uh, ja, het, is echt, het, het heeft iets uh, weg tussen iets huiselijks en iets uh, van een bibliotheek. Omdat er zoveel boeken staan. Dat ja. vinden we ja, en spannend ik, er ook aan. Ik vond het ook leuk dat bijvoorbeeld Melkor, die dus dat boek geschreven heeft, Heksen Bestaan, die zat ook gewoon rustig in het publiek en werd bijna door niemand herkend. Dat vond ik toch wel, wel grappig eigenlijk. Ja, ja. vaak vinden, vinden, ja. vinden dat soort mensen toch ook prettig om gewoon ook Lekker, anoniem, anoniem, uh, anoniem ook te zijn, uh, uh, ja op eigen titel naar een lezing te gaan ja. zonder meteen aangesproken te worden. Ja, maar uh, ja, ze vinden het ook wel prettig als je ze rustig aanspreekt. hoor en, ja. uh, Toch wat zegt over een boek. Maar bij de Groene Godin, daar organiseren jullie lezingen of ook uh, zeg maar echte hekserij? Of is dat weer op een andere locatie? Uh, of dus nee, zeg ik dat een beetje raar? Ik een nee hoor, van, he? kijk een heksencafé, daar vindt natuurlijk ook echt de hekserij plaats. Dus, en uh, ja, uh, de lezingen die daar worden gegeven... staan wel in de, in de lijn van uh, de hekserij. Dus je, ja, je, je, je, ja, het is een mooi verlengstuk. Kijk, maar iedereen kan daar ook zelf een keuze in maken... om uh, daar wel wat van aan te nemen of niet. En ja, dat vinden wij ook leuk om het gewoon aan te bieden. En ja, men kijkt er eigenlijk uh, zelf uh, naar... Ja, wat hij eruit pikt en wat hij daaraan heeft. Oké, okay. ik zou zeggen, we zijn alweer toe aan een stukje muziek. Uh, zou jij het aan willen kondigen? Ja, natuurlijk. Uh, het volgende nummer is Wuthering Heights van Kate Bush. Beste luisteraar, welkom terug bij Inspiratieradio. George, jij hebt net Kate Bush aangekondigd. Wat heeft zij voor speciale betekenis voor jou... dat je dit nummer uitgezocht hebt? Nou ja, het is toch wel een heel erg leuk uh, nummer. Ik heb er bepaalde, uh, ook goede herinneringen aan, zeg maar. En, uh, dat is toch ook wel een, uh, een witchy uh, song, eigenlijk. Ja, ze wordt ook altijd geassocieerd met hekserijen. Dat komt ze gewoon niet meer vanaf. Uh, lieve luisteraars, we hebben dus vanavond als gasten... Alexander en George van onder andere de Haarlemse School. Uh, de vragen zijn dus wat voor... Opleidingen geven jullie daar, waarom geheimhouding is het voor iedereen toegankelijk, kennisoverdracht enzovoorts, een beeldvorming eigenlijk rond de oude religie. Uh, maar we gaan het eerst wel even hebben over de volle maansvieringen. Uh, jullie hebben dus 8 en 11, dus uh, 22 feesten. Uh, ja, ja, dat ween. is in principe niet mogelijk om ze allemaal te vieren hoor, dan zouden we helemaal geen leven meer uh, hebben. Uh, maar in principe een stuk of 4 tot 6 jaar feesten proberen we wel uh, ja, aandacht in ieder geval aan te besteden. Kun je voor de luisteraar even verduidelijken wat een jaarfeest is? Het zijn er acht, maar. Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het uh, keerpunt uh, in de winter en in de zomer. Dus de equinox. Uh, je kunt ook denken aan het lentepunt. Je kunt uh, denken aan oogstfeesten en dergelijke. een ja, oudser uh, heeft het inderdaad met vruchtbaarheid te maken. Deltaan is dat? Nou ja, eigenlijk elk feest. Elk feest kondigt weer een uh, aparte fase aan van, uh, van de vruchtbaarheid eigenlijk. Je hebt uh, de conceptie, de geboorte. Ja, noem maar op. En eigenlijk als je het jaar bekijkt, zie je ook uh, dat, dat een jaar hier eigenlijk ook die fases meemaakt. En uh, ja, in de winter heb je dan de stilstand. En ja in het hele vroege winter, eigenlijk in het hele vroeg voorjaar, daar begint de conceptie. Nou, zien we hier natuurlijk ja, in de bolle cultuur. Uh, ja, daar weten de telers hier uh, ook alles van in de, in de regio. Het is een dat soort de... agrarische kalender bijna. Ja. Ja. En de ja. kou moet er overheen om, uh, om, om het juist weer allemaal uh, in bloei te krijgen. Ja, ik heb ook begrepen dat je bij bepaalde maanstanden... bepaalde dingen ook heel erg goed kan doen. Planten, ja. haarknippen. Ja. En juist, zo ja. Dus de biologisch dynamische landbouw. Uh, ja. Vroeger heeft men ook altijd uh, in dat ritme geleefd, hè? zeg maar. Ja. Ja. ja, het is ook wel logisch als je ook verder om je heen uh, weinig ziet. Een, een grote volle maan maakt toch uh, iets in je los. Vroeger twaalf. had je natuurlijk geen supermarkten of zo, Dus als uh, s'avonds uh, de, de, de waskaars of, of de pit uitgingen, dan was het echt donker. En dan zag je echt alle sterren. Dus dat was eigenlijk zeg maar, uh, het vermaak een beetje van vroeger. Ja, ja. Eh, twaalf volle manen. En, uh, maanden en elf maanden, twaalf volle maanden. Dus er zit één volle maan in twee maanden. En soms dertien uh, uh, volle maanden. Bedoel maan. ik, De ja. Ja, ja. blauwe ja, ja. maan, Ja, ja de dat blauwe Dat is maan. in vier of vijf jaar geloof ja. ik, ja. ja. dat is dus heel kort is dat, maar dat is dus heel zeldzaam. Dus vandaar de uitdrukking van, hé, hey, is een blauwe maandag ergens lid van geweest ja, enzovoorts. Ja, ja, juist, ja. ja. ja. Um, hoe vieren jullie die volle maansavonden? Uh, dat is al per keer eigenlijk. Um, elke keer is er ook een, uh, een creatief gedeelte, zeg maar, waarin uh, de deelnemers uh, dingen maken. Maar um, proberen ook bijvoorbeeld naar uh, bepaalde krachtlocaties uh, te gaan. Dat kan zijn, een mooie locatie in de hout of. Um, Bijvoorbeeld een of andere mysterieus labirint. Ja, en, en samenkomst, dat, dat staat eigenlijk voorop. Kijk, het is leuk om het alleen te vieren en om je eigen moment te hebben. Maar we merken gewoon dat het leuk is om het ook samen met een groep te vieren. En uh, je stimuleert elkaar ook weer en... Ja, dan gaat die energie gaat als het ware rond in een cirkel. Is dat een bestaande coven of kunnen daar ook gewoon mensen aan deelnemen? Zoals... Nee, we wij hebben, wij hebben de volle maangroep hebben we juist opengesteld omdat wij uh, ja, ook eclectisch uh, werken. En dat betekent eigenlijk vrij zijn. En ja, wij um, hebben zoiets van ja, we vinden het voor iedereen uh, uh, momenteel toegankelijk. Je zegt eclectisch, wat is dat precies? Uh, dat houdt in dat je eigenlijk niet een bepaalde stroming aanhoudt, maar dat je uh, ja, uit meerdere stromingen uh, dingen uh, gebruikt, eigenlijk. En uh, ja, wat voor jou werkt. Oké, okay, meerdere stromingen. Dus je hebt, uh, ja, ik ben een beetje ervan op de hoogte, maar de luisteraar ga ik vanuit dat die er niet mee op de hoogte zijn. Je hebt een paar stromingen, kun je er twee of drie noemen? Uh, ja, je hebt bijvoorbeeld uh, de Alexandrian-stroming, uh, je hebt de uh, uh, garderian stroming en bijvoorbeeld Diannex. En uh, de laatste is bijvoorbeeld een uh, groep waar ze sec met alleen maar vrouwen werken. Ja. En uh, dat geeft ook een hele bijzondere mooie energie. Uh, ja, en de Alexandrian-groep komt van, ja, eigenlijk Alexanders af. Uh, die is in Engeland uh, gestart. En um, ja, dat is dan ook weer een doorgegeven uh, traditie. En de uh, ja, zijn meer door Gerald Gardner uh, uh, gesteld. En ja, ze verschillen iets in uh, visie. En, en ja daarom uh, heb je de, ja, dat de ene groep voor die kiest en de andere groep voor, voor de ander. Ja, ik kan me zo voorstellen, de Gardners, de, de Guarnians mm -hmm. eh, van, van Gerald Gardner, dat zijn mensen die skyclad werken, die dus naakt werken, omdat. ...een bekend natuurist ja, was. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Uh, ik kan uh, me zo voorstellen dat het een verschil is met een andere groep, of niet? Uh, ja, dat zou kunnen. Ja, het, uh, het, uh, het, het blootwerken... ...dat... Uh, ja, uh, ...vinden wij weer niet zo verplicht... ...omdat wij uh, ja, ook rekening houden met het klimaat... En ja, wij vinden het toch ook wel erg uh, fris. Maar um, wij hebben ook iets, als we serieus ernaar kijken, dat magie en uh, energieën ook gewoon wel door kleding en door robbers uh, heen kunnen. Dus we hoeven niet drie keer uh, om twaalf uur s'nachts naakt een rondje rond de kerk te lopen. Als je om, heel om, graag um, wil, om... dan. Uh, maar dan moet je niet <laughs> je gek staan te kijken als je opgepakt ik, wordt. Ik denk, dat, ik denk dat de goden het wel erg ja, leuk zullen ja. vinden. Ja. Kan je een klein beetje uitleggen hoe zo'n feest uh, eigenlijk gaat? Dat ben ik wel benieuwd naar. Of ja. is dat een beetje moeilijk om uit te leggen? Dat moet je gewoon meemaken. Nou, dat, dat, het laatste dat kan. Je kan het gewoon helemaal uh, omvankelijk uh, meemaken. Uh, het feest zelf wordt meestal door degene die het organiseren gestroomlijnd in bepaalde uh, ja, handelingen. Bepaalde dingen worden er gebruikt. Maar um, ja, als je daar een, een leek in bent, laat ik het zo zeggen. Nou kan dat helemaal geen kwaad en, en zal het jou ook niet schaden. Je hebt geen specifieke vaardigheden zeg maar, nodig of zo, om aan zoiets mee uh, te kunnen doen. Of specifieke voorkennis. Okay. Um, niet schaden, een hele bekende uitspraak. Ja. Nou, het is... gaat eigenlijk om of het, of het resoneert in jezelf. Of het iets, iets eigenlijk met je doet. Want ja, er zijn ook mensen die uh, spreekt het helemaal niet aan ja. En ja, Daar kan ik ook niet echt aanraden van uh, um, kom eens kijken. Maar ja. een van de bekendste Wicca slogans is toch van doe wat je wilt mits het niemand schaadt. Ja. En dan wordt erachter gezegd ook ja. jezelf niet. Nee, ook, nee, precies. Dat is precies. Ook, uh, een maar is dat, is dat ook helemaal realistisch om inderdaad met iets, iets te doen? Als je sowieso iets gaat doen, actie heeft reactie. En ja, of dat schadelijk is. Ja. Wat is schadelijk? Ja. Nou, uh, ik had een, uh, een stukje toegestuurd gekregen van jullie over Nicolette van Dam. Was je... Nee. van Dam de Nicolette Kluiver van Lijfert. Oh, oké. Okay. Okay, ja. oh, en <laughs> slikken. Oh, een, ja, bekende ja. heksenzalf. Ja. Ja. ja, de heksenzalf, ja. En ik had dat gezien, toen dacht ik van... Goh, oh, dat, uh, dat geeft ook wel een, een, een beeld. Is dat ook een beeld wat je dan meemaakt op zo'n feest? Uh, het, nou, dit hebben we speciaal dan wel voor uh, BNN gedaan. Dat is eigenlijk een productie van een uh, magische heksenzalf... waarin ook echt uh, uh, stoffen zitten die werkzaam zijn... En um, daarbij het ritueel dan gedaan, dat ze de heksen zelf neemt. Dat is niet standaard voor een, uh, een jaarfeest. Want een jaarfeest kan zijn dat je uh, bijvoorbeeld met Halloween, daar gaan we dan nu naartoe. Dat je uh, ja, je voorouders eert eigenlijk, degene die jou zijn voorgegaan. En deze tijd, of de tijd die er dan aankomt, dan staat die wereld ook een stuk opener. Dus is het contact makkelijker te maken. En lopen daarom mensen verkleed? Eigenlijk weer als, als hun voorouder lopen ze verkleed. Dat is eigenlijk de traditie. Oké, okay. ja, leuk om dat te weten. En die heksenzalf wordt gemaakt van vliegerswam inderdaad. Dat ja. uh, wordt voornamelijk van vliegenswam gemaakt. Dat is een van de veiligste middelen, omdat het helemaal door de huid moet en moet, zo. Ja, ja. Nou, en dan krijg je dus, uh, het, het, daar komt de uitdrukking vandaan, dat heksen vliegen. Dat ze dus, uh, ja, nou, inderdaad. Niet, uh... ja, maar een van de logo's op onze site is bijvoorbeeld een pre-Columbiaanse tekening van een heks. En die heeft ook een hoed op en die zit ja. omgekeerd op de bezem, zoals het eigenlijk echt hoort. Zeg maar. Dus Met de veegkant naar, uh, naar achter. Dus het blijft nog een mysterie waarom ze eigenlijk vlogen. Ja, nou ja, oké. Okay. Uh, wie weet. Ik had een. Uh, dingetje ja, aan je gegeven. Voor um, het, uh, ik zal inderdaad het volgende nummer aankondigen. We hebben gekozen voor. Uh, I put a spell on you van Joe Cocker. You know I love you. I love you. Girl, I don't care if you don't want me. You know I'm yours right now.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 You better stop the things you do I ain't love I in love You know I can't stand it You're running round You know better babe I can't stand it cause you put me down Put a spell on you Because you're mine Was. Ik wou dat ik weer in de uitzending was. I put a spell on you van Joe Kogger. Vanavond hebben we als gasten George en Alexander. Um, ja, we gaan ontzettend snel door de tijd heen. Uh, George Beentjes woonde ooit in Mexico. Ja, dat klopt. Komt uit een drogisterijenfamilie. Yes. Heeft gewerkt bij de 150 jaar oude Van de Piggen. Nou, ik heb foto's gezien van bij jou thuis... Schitterend, al die. Uh, dus je kan eigenlijk wel een, een eigen van de piggetje beginnen. Uh, laten we hopen dat het niet nodig is. Dat is echt uh, heel mooi. Je studeerde oh. natuurgeneeskunde in Bloemendaal. Ja, dat klopt. Algemene gezondheidswetenschappen aan de VU in 2007. Ja. Wat is dat, Algemene Gezondheidswetenschappen? Gezondheidswet is eigenlijk een hele brede studie, zeg maar. Um, en in de eerste twee jaar heb je vrij veel vakken, zeg maar, op het gebied van uh, basisvakken: anatomie, fysiologie, toxicologie psychologie, zeg maar. En uh, in de eindjaar kun je dus uh, verschillende richtingen kiezen, zeg maar, of je meer richting voorlichting wilt, of uh, meer de onderzoeksgerichte kant op. Daar heb je ook nog verschillende keuzes in. Dus het is eigenlijk een hele brede opleiding, waarin je uh, een gedegen medische, grondige basiskennis krijgt. En dan heb je ook nog uh, parapsychologische vraagstukken die je behandelt? Oh, ja, dat klopt, ja. ja, ja. Krijg je regelmatig uh, ja. mails en uh, ja, telefoontjes van mensen die met allerlei vraagstukken zitten of um, ja, bijvoorbeeld met bepaalde onverklaarbare verschijnselen en uh, ja, die komen dan via via bij ons terecht. Ja, ik wou zeggen, hoe kunnen ze jullie vinden? Want dat lijkt me toch ook niet eenvoudig, ofwel? Ja, het is ook eigenlijk niet zo dat we daar echt mee adverteren of zo, maar uh, dat gaat meestal via, het, uh, ja, via de tamtam, -tam, zal ik maar zeggen. Ja, we hebben de website natuurlijk. Uh, ja, noem hem eens. Ja, www.mandragora.nl ja, ja, ik sprak ja. het net al helemaal verkeerd uit. Het is een plant. Ja, het is een plant. Ja, in uh, uh, ja, de middeleeuwen is hij vooral bekend als geneeskrachtige plant. En uh, ja, hij is ook wel uh, wat giftig. Maar uh, dat verklaart waarschijnlijk zijn geneeskrachtige werking. En uh, ja, hij wordt al in, uh, ja, in heel veel verhalen al gebruikt. Als, als dat de wortel uh, op een man Manslecht, of een vrouw lijkt. Ja, ja, klopt. En daar wordt dus ook allerlei uh, ja, magie mee gedaan. Het is wel een hele spannende titel, maar vooral voor de multifunctionele werking hebben wij die naam gekozen. En ja, uh, ja www.mandragora.nl ja, is gewoon een leuke site waar ook de Occult Shop te zien is en uh, de volle maanavonden en uh, ja, van alles. Vinden jullie het niet eng om met van die kruiden te werken die dus giftig zijn? Ik hoorde net al over dus die vliegerswam, hebben we het net even gehad, met die ja, heksen. Ik, ik ben ook blij dat George uh, de kennis heeft uh, opgedaan <laughs> bij mij uh, van de ik, ik leef nog, En, uh, en op de vuur uh, <laughs> inderdaad, dus uh, net. Ja, ik vertrouw er wel op dat ik in goede handen ben, hoor. Ja, ja. Uh, inmiddels hebben we dus Alexander van Berkel aan de, aan de microfoon. En Alexander ja. komt dus uit een ondernemersgezin. Hij ja. heeft middels een antroposofische uh, ja, opvoeding eigenlijk. Hè? Ben jij dus uh, terechtgekomen in de natuurvoedingsbranche? Ja, ja ik heb inderdaad uh, ja, gewerkt uh, een lange tijd bij uh, ja, de Graanhoek uh, in Haarlem, heette dat toen... Uh. Ja, erg leuke winkel en uh, in die tijd dat ik daar werkte uh, ja, was hier, uh, iedereen heel erg bewogen van uh, ja, ook de antroposofie en uh, ja, het, het mens als, als wezen en uh, ja, wat eigenlijk ook voeding met je doet. En uh, ja, ik vond het wel een hele interessante uh, wisselwerking. Ja, want er komt er eigenlijk op neer dat de mens dus... Onderdeel van de natuur is. En dat hebben ja. een hele hoop mensen tegenwoordig ja. niet meer door. En die uh, denken dat het in dienst staat van de natuur. Dat klopt. En in de, in de natuurvoedingswinkels ja, word je eigenlijk ook een beetje min of meer gedwongen om de seizoensgroenten te eten. En dan ga je eigenlijk al mee op een soort ritme van uh, de natuur in je voeding. En ja, dat uh, voor mij uh, kwam dat ook wel heel erg goed uh, uh, overheen met de balans die ik zocht. Oké. Okay. En dan heb je ook nog door Brazilië gereisd. En daar heb je in kloosters gewoond. Of ge overnacht ja, of, ja. gedaan. En daar kwam je in aanraking. En nou komt hij met Candomblé. Candomblé. Ja. En dat is Candomle. een, uh, een afro-Braziliaanse spiritualiteit. Vertel daar eens wat over. Ja, dat klopt. Uh, nou, rond mijn achttiende reisde ik uh, door het noordoosten van uh, Brazilië. Uh, we, we bleven in uh, kloosters daar uh, overnachten. Dus uh, dat was wel heel... Uh, ...leven volgens kloosterwetten. De, de mensen daar zelf uh, houden naast het katholieke geloof ook kandobble aan... ...als uh, ja, eigenlijk volksgeloof. En daarin uh, ja, merkte ik dat er ook heel veel ruimte was voor transdansen, uh, heling... Uh, ...elkaar uh, um, ja, eigenlijk een soort uh, kennis overdragen door ook muziek en ritmes in trommels... En uh, ook altaren bouwen en zo. En, en meerdere goden. En ja, daar was ik eigenlijk door uh, ja, bevangen. Gefascineerd, geraakt. ja. ja gefascineerd. Ik ja. dacht van, hé, hey, dit kan gewoon eigenlijk naast, uh, ja, naast het gewone geloof ook bestaan. Het gaat best hand in hand. Ja. Dat is ook wel heel mooi. Wat was het verschil tussen shamanisme en hekserij? Nou, bij shamanisme dan. Uh, ja, zit je toch, toch meer uh, op, het, op het vakgebied dat je zegt van nou, ik ga als een soort medicijnman iemand uh, bewerken of werk doen. En daardoor raak je in een soort trance en dan krijg je allerlei boodschappen door. En eigenlijk ja, met die hekserij uh, um, ja, hoef je, hoef je dat, dat ook niet te doen. Je kan ook uh, hele praktische dingen doen zonder dat je eigenlijk daarvoor... Uh, nou, op een, een, op op een bepaalde manier gewezen. contact hoeft te maken. Shamanisme is altijd, een, denk ik, van ja... Er is planten nodig, kruiden nodig... om ook dat contact te krijgen. En in die hekserij uh, kan je het eigenlijk helemaal zelf. Zelf, eclectisch dus. Ja. Ja, ja daar kom je daar alweer op uit. Um, ja, waar zijn jullie nu mee bezig? Want jullie hebben natuurlijk een ontzettend goede samenwerking. Als ik deze twee verhalen, deze twee introducties... die ik net gedaan heb en die jullie zelf... Dan hebben we, hoe is de samenwerking met jullie samen? Met... Ja, uh, het, het, ja, gewoon leuk eigenlijk. En dat uh, kan ik uh, vanuit mijn hart zeggen. En ik denk dat het daarom ook uh, um, doorgaat. Want ja, ik heb altijd zoiets van... als het bij mezelf niet goed voelt... of ik voel me er niet prettig bij... dan uh, doe ik dingen niet. Daar ben ik heel uh, stellig in. Ja. We staan ook altijd met onze beide benen op de grond. Hoor. Dus als de een te veel gaat zweven... dan trekt die ander hem weer die naar beneden. beneden. Ja, ja. ja. Ja, die voelt elkaar dan wel aan. Ik ja. hoorde je net over Transdance. Hebben jullie dat uh, geblinddoek gedaan? Of, uh... Ik doe dat regelmatig, bijna elke week, ja. ja. Dat is wel een ervaring, elke week zelfs? Uh, ja, als het kan wel, ja, in Amsterdam. Oké, okay. ik wist niet dat het ook elke, uh, elke week was. Het is niks voor jullie om dat te organiseren. Nou, nou, dat is niet helemaal onzin. Het is wel leuk om te, te ondergaan te ook. Okay. Ja. Het is wel leuk om te ondergaan. Bij organiseren dan, dan ben je altijd op een ander level weer bezig met zoiets. En uh, ja. Het is ook wel leuk om maar helemaal los te uh, Dingen te, in te ervaren gaan. zelf. Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan nu naar het volgende nummer. Dat is een nummer van Sting. En dat heet uh, Shape of My Heart. To find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades are the swords of a soldier At the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of the soul. Ja, en uh, lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Sting past natuurlijk als milieuactivist ontzettend goed qua muziek ook weer bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten George en Alexander. Ze zijn heksen, hebben een occult shop, organiseren het Haarlemse Heksencafé, volle maanvieringen en de Haarlemse Mysterieschool. Um, we hebben het net uh, gehad waar ze mee bezig zijn en wat ze gaan doen. Ze hebben me ook nog verklapt dat er een heel groot feest aan gaat komen. Mag ik daar al iets over zeggen? Kunnen jullie een tipje van de sluier? Heel ja, klein tipje. Uh, nou, een heel klein tipje is dat we een uh, heel leuk feest geven. Uh, de ere van uh, Soen, Halloween. Soen is een beetje de oude naam uh, voor dat feest. En dat is eigenlijk de Allerheilige of alle zielen. En uh, ja, zoals ik net al zei van de tijd uh, dat we weer wat dichter bij onze voorouders staan. En dat is eigenlijk ook het nieuwjaarsfeest, ja. Klinkt een beetje raar, maar in hele oude geloven begon het nieuwjaar bij het, uh, ja, het afsterven van uh, de natuur. En eigenlijk zien we al, als we goed naar de bomen kijken, al de jonge knopjes alweer zitten. Dus het is alweer een tip Komt dat het toch goed. doorgaat. Ja. Precies, en daarvoor <laughs> vierde ze feest. Mario, had jij nog een uh, dringende vraag? Oh, niet een dringende vraag, maar ik, ik vind hem zelf wel erg leuk, denk ik. Want uh, iedereen heeft wel een idool. En in jullie geval hebben jullie een lievelingsheks. Dat vind ik een leuke vraag, ja. um, Ik denk dat... Uh, op, voor mijzelf vind ik uh, bijvoorbeeld Elster Crowley wel een... Uh, Crowley. Ja, maar ook Elifas uh, Levy vind ik uh, zeer inspirerend. Oké. Okay. Ja, Elster ja. Crowley lokt eigenlijk... Ja, dat lokt uit, hè. Ja, dat kan <laughs> niet missen. Um, ja, waarom Crowley? Ik bedoel, hij staat bekend als uh, het beest. Als de man die allemaal gekke dingen deed... Uh, met zijn opleidingsschool op het eiland Sicilië. Ja, dat klopt inderdaad. er schijnen ook nog sporen van te zijn. Een vriendin van ons is daar met vakantie naartoe Zijden gegaan. Vonden, ja. Ja, ja, ja, en er zijn inderdaad ook nog sporen te vinden. Een van de dingen zeg maar, die hij zijn leerlingen... of wat hem dan verweten werd... was dat hij heel streng was voor zijn leerlingen... als het woord ik zeide, zeg maar. Want ja. hij was bezig met een volledige afbraak van het ego en zo. Dus je zit eigenlijk wel een... Uh, diepere betekenis ook eigenlijk... achter uh, al die verhalen, zeg maar. Ja, maar er zijn ook doden bij gevallen, hè? Er is een meneer met scheermesjes aan de gang ja, geweest... die precies. iedere keer als hij ik zei... een ja, wondje aan moest brengen. En ja, dat precies. is toch niet echt goed nee, voor je, denk ik? Nee, nee, nee, nee. Don't try this at home, zou ik nee, zeggen. Dat, maar ja, uh, dan dat kunnen we ja. bij anderen geloven misschien ook wel het dode tal gaan tellen. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> Laten, <we dat, laughs> <laughs> Laten we dat niet gaan doen. En wie is bijhalen? Nou, uh, ja, als ik, als ik ja, even voor, voor de hele leuke heks. Maar uh, dat is natuurlijk de heks van Haarlem. En ja, misschien kennen we er allemaal uh, Mallebabben. Ik ja, zal het ja. maar noemen. Ja, als, als we toch even, even teruggaan uh, naar de tijd. Zij, zij was gewoon een, uh, een, een leuke vrouw die in de stad uh, Haarlem, rond uh, uh, Zuren, woonde. En uh, ja, eigenlijk uh, best wel voor wat vermaak zo zorgde. En uh, ja, ook wel voor wat opspraak. En, uh, wat, ja, Haarlem daar was, hou ik wel van. Alle was vroeger ook soms best wel kleinburgerlijk, zeg maar. En zij had altijd vreemde verhalen en ze hield wel van een borrel. Dus uh, ja, die zorgt er wel voor spannende toestanden. Ja, ja, ze staat ook echt in de in de stads, uh, archief, archief uh, Ja, okay. Als uh, hele uh, Babbe trouwens. Oké, okay, dat is jammer. Want ik vind wat ik. Uh, nou, we hadden dit nummer natuurlijk gedraaid als we dit antwoord geweten hadden. <laughs> gaat er niet om. Ja, maar. Um, nou, haar standbeeldje staat nog in uh, Bartel-Jorenstraat. Uh, okay. ja. ja, het is uh, een nummer wat uh, door. Um, uh, hoe heet hier Rob de Nijs, bekend geworden is. Maar het is eigenlijk ja. geschreven voor Adele ja. Bloemendaal. Ja. En ik vind hem van Adele zo ontzettend goed. Want hij is A, met haar schelle stemgeluid. Ja. Haar, haar ja. bijna asociale stemgeluid. En dan in de ik-vorm. Nou, ja. het is een toppertje. En ik, en ik meen dat Lennart Nijg uh, uh, het heeft het geschreven. geschreven. Ja. En, ja. Ja. Ja. Ja. Lennart Nijg al... heeft ook al... een hoge heksfactor, vind ik. Ja. Ja. En Lennart ja. Nijg heeft al eerder geschreven over, een, uh, uh, over de Hollebal met Kraantje Lek. Ja. Heeft hij een mooi lied geschreven. Zij heeft boven een uh, schoenwinkel gewoond waar ik gewerkt heb. Dus uh, dat ah. is altijd zo. Ja, ik kwam er iedere dag tegen toen de tijd. Ja. Maar we ja, gaan nu de cirkel naar, is een, rond. Een, naar een volgend nummer. Want we komen een beetje met de tijd. Het ja. volgende nummer, dat is uh, Bedtime Story van Madonna. Hele mooi. Ah. ah. Today is the last day that I'm using words. They've gone out, lost their meaning, don't function anymore. Luisteraars, Welkom terug bij Inspiratieradio. Uh, niet alleen heksenvliegen, maar ook de tijd vliegt voorbij. Ik uh, zit weer in tijdnood. De agenda, jullie kunnen hem bekijken op www.inspiratieradio.nl. En dan aan de linkerkolom de agenda aanklikken. Ik heb helaas geen tijd om alles voor te lezen wat er in de agenda staat. Uh, ik wil wel onze gasten bedanken. Maar voordat ik dat ga doen, heeft Mario geloof ik nog een vraag. Ja, want waar ik heel erg benieuwd naar ben... Ben je nou een heks of word je een heks? Uh, nou, ik denk dat dat gewoon een, uh, een hele grote ben is. Want ja, ik denk dat dat toch iets, uh, iets, iets, iets in jezelf moet zijn... wat al eigenlijk van vroegs af aan uh, toch in je begint te kriebelen. En uh, ja, je kan wel iets, iets worden. Je kan er altijd beter in worden. Dus uh, ik denk dat je wel een... Uh, een betere heks kan worden. <laughs> maar oefende. Stimuleer de heks in jezelf. Zo is dat. dat. Is mooi. Jullie begrijpen nu waarom Mario hier ook altijd zit. Hè? Want ze heeft altijd dit soort hele leuke vragen. Ja. ja. Ik wil jullie bedanken, Alexander en George. Ja, en, geen dank. Nou, George al. en Alexander. Ik ja, ah. gooi ze nog steeds door elkaar. Ze lijken niet Maakt op elkaar. Maakt niet uit. Maar, <laughs> <laughs> ik wil ook Rob Spruit bedanken. Rob, voor de techniek. Je bent weer eens geweldig. Ook voor het uh, uitzoeken van de twee andere nummers... die uh, George en Alexander niet meegenomen hadden. En het plaatsen van de uitzending op de site. Mario, dankjewel voor het er zijn en voor je inbreng. Dank, dank, dank. Uh, volgende keer hebben we weer een live uitzending op 3 oktober van 8 tot 9 s avonds. We hebben dan Hanneke Hoppenbrouwer als gasten. Zij is bijna dagelijks op televisie te zien bij het programma AstroTV. En ze heeft een eigen praktijk voor healing en advies. Momenteel houdt ze zich bezig met de DNA en de nieuwe aardefrequenties. Ik ken Hanneke al een tijdje en ik verzeker jullie verluisteraars... dat het een hele interessante uitzending wordt. Ik weet dat ze onder andere op dit moment uh, in het Qatar gebied zit... om daar weer uh, energieën op te pakken. En uh, dat weer te gaan verwerken in haar praktijk. En met DNA-stromingen heeft dat allemaal te maken. doet ze samen met Wilka Zelders. Ook een bekende, ook in onze radio-uitzending geweest. Dus allemaal luisteren als u in de gelegenheid bent. Dat is op uh, zondag 3 september. Deze uitzending wordt gepresenteerd door mezelf, ook weer, Herman Harms... en dat weer in samenwerking met uh, Mario van der Linden. Erg leuk, Mario. Daar gaan we weer een, een, een toppertje van maken, denk ik. Tot dan wordt deze uitzending uh, iedere zondag herhaald tot om 8 uur s avonds en elke woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Ook kunt u deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist... op onze site van Inspiratieradio. En dan kunt u ook de agenda bekijken wat er allemaal te doen is in de regio... en op het gebied van bewustzijn...